Oké, okay, nou goed. Goedemorgen alsnog en Shabbat Shalom vandaag. Waar gaan we vandaag over hebben? Uiteraard gaan we het hebben over de Torah. Want Torah betekent instructie. Torah betekent onderwijzing. Torah betekent tot het doel komen dat Yahweh voor ons heeft. Hij had een doel voor Israël. En dat doel was voor Israël om in het beloofde land te komen. En Israël zou een modelnatie moeten zijn voor de rest van de wereld. En dan zou de wereld moeten volgen. In Exodus 19 staat het volgende, daar zegt Yahweh tegen zijn volk, als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor me zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. En dan vers 6, een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Dus Israël zou gelden als een voorloper voor de volkeren, ze zouden gelden als eersteling. En Yeshua zou de eerste van de eerstelingen zijn. En God had een doel met Yeshua. Hij had een doel met Israël. En hij heeft uiteindelijk een doel met de hele wereld. En dat is leven. Yeshua leeft al. Hij is opgewekt en de dood heeft geen macht meer over hem. En straks volgt Israël, Gods volk en de hele wereld uiteindelijk zal volgen. Dat is het doel wat Yahweh heeft voor de hele mensheid. Een geweldig plan. Daar is de Torah voor bedoeld. Voor dat doel voor de mensheid. Want het gaat voor de hele wereld gelden en anderen heeft het zojuist al gelezen. Isaiah 2. Eens zal de dag komen, zegt Jahweh namelijk, en we hebben het net gelezen, dat de berg met de tempel van Jahweh rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. En alle volken zullen daar naartoe stromen. Ik lees het uit, vooruit de Nieuwe Bijbelvertaling, André Jalansen, en vooruit de Statenvertaling of de MBG. De NBV is beter in deze, dat zal je straks zien. In, in dit vers, alleen in dit vers. Machtige naties zullen zeggen, ik noem een Verenigde Staten Rusland of China, laten we optrekken naar de berg van Yahweh, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. En vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, want vanuit Jeruzalem spreekt Yahweh. En het mooie van deze vertaling is dat de MBV het gedurfd heeft om van het conservatieve woordje wet de Torah te vertalen hier met, met onderricht. En in de MBG staat er nog wet, maar er staat Torah in de grondtekst en dat betekent onderricht. Dus ik vind het mooi dat, dat de MBV-vertaal hier inderdaad voor kiest onderwijzing. En ja, wij zullen dus alle volkeren uiteindelijk gaan onderwijzen. De volkeren zullen naar Sion gaan, want daar zal de onderwijzer onderwijzing gegeven worden, want daar draait het allemaal om, om de onderwijzing van Yahweh, om Hem te leren, want Hij is onze maker. En door de jaren heen heb ik heel veel mensen het woord van God horen uitleggen. Op verschillende wijzen, op hele goede wijzen, maar uiteraard ook op mindere wijzes. Maar wat ik in ieder geval wat is blijven hangen voor mij is dat er eigenlijk maar één iemand is die de instructie van Yahweh volledig goed heeft kunnen uitleggen. Dat weten we natuurlijk allemaal. We hebben één Robbie, één meester. En dat is natuurlijk Yeshua, de zoon van God. Hij heeft de Torah uitgelegd op een manier die nog nooit iemand daarvoor op die wijze de Torah, de instructie van Yahweh, heeft kunnen uitleggen. Ik heb mensen horen zeggen en kunnen uitleggen dat op basis van de dieren uit Daniel 8 en de schalen uit de openbaring en de zegels die geopend werden en dergelijke, die hebben een hele geopolitieke scenario kunnen uittekenen op basis van diverse, met een exacte tijdslijn, wat er waar wanneer gaat gebeuren en tot op de dag nauwkeurig wanneer Yeshua terug zou komen naar deze aarde, nogthans zegt Yeshua zelf dat hij het dag en het uur niet weet, maar er zijn mensen die het dus wel kunnen. En als je dan kijkt, dit gaat dus over de eindtijd en de terugkomst van de Messias, deze mensen konden het allemaal uitleggen. ...op basis van Daniel, openbaring en andere profetieën, ook een stukje uit Matthäus. Maar Yeshua zelf heeft er eigenlijk niet zoveel woorden aan vuil gemaakt. Het enige wat hij wel gezegd heeft, is dat er oorlogen zullen zijn... ...en geruchten van oorlogen, vele verleidingen en er zullen vele valse Christenen komen. Dat staat allemaal in Matthäus 24, als hij dat aangeeft. Maar het doel dat Yeshua daar heeft, aangaande die uitleg, omtrent de eindtijd... ...is niet zozeer wanneer het gaat gebeuren... Maar de grote boodschap die hij meegeeft is, zie toe dat niemand u zal verleiden. En zorg ervoor dat je lamp gevuld is, want je weet niet wanneer een dief in de nacht komt om in te breken. Dus de oproep aangaan van Yeshua is om te baken, om klaar te zijn, om je lampen gevuld te hebben. Dat is Yeshua zijn uitleg over de eindtijd. Niet zozeer de geopolitieke setting op deze wereld, hoe het allemaal eruit gaat zien en de tijdslijnen. Yeshua zegt, zorg maar dat je er klaar voor bent. Dus we moeten het in de gaten houden en daarom, nu des te meer, we zien wat er gebeurt in Israël. De volken staan er omheen en met brullende tanden te brullen naar Israël. Dus we moeten zeker de tijd in de gaten houden, we moeten waken en we moeten onze lampen gaan vullen. Dat is wat Yeshua ons oproept te doen aangaande de eindtijd. Dus dat is een stukje uitleg die Yeshua geeft, dat staat haaks, of nou niet haaks, maar ik heb een hele andere uitlegging gehoord over de eindtijd. Maar de uitleg van Yeshua vind ik belangrijker dan de hele politieke situatie waar we op moeten gaan letten. Dus Yeshua heeft fantastisch veel uitgelegd. En Johannes zegt op een gegeven moment ook. Ja, Yeshua heeft nog veel meer gedaan. Hij heeft nog veel meer onderricht gegeven. We weten dit is het eindige van het evangelie. Als zijn al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden. Zou de wereld. Een stukje beeldspraak van Johannes denk ik. Maar goed, het komt erop neer dat Yeshua nog veel meer gezegd heeft. dan neergeschreven staat in de evangelie. Dus Yeshua heeft veel meer onderricht gegeven. Hij heeft onderricht gegeven over de levenswijze. De levensheiliging. Maar hij heeft ook op verschillende situaties de Torah uitgelegd voor de fariseeën die daar vragen over hadden. Of hij heeft bepaalde principes uitgedragen en zegt zo of zo moet je met de Sabbat omgaan. Bijvoorbeeld in Marcus 2, dat is een heel bekend uh, stukje uit, uh, uit de Evangelie. dat lezen we. En er staat, eens liep hij, met Yeshua, op een Sabbat tussen de korenvelden door en zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen adem te plukken. Kijk eens, zei de Farizeeën tegen hem, waarom doen ze iets wat op Sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan nooit gelezen wat David deed, toen hij en zijn metgezellen leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen, en op Jatar was toen de hoge priester, en af van het toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En dan gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. In dit voorbeeld maakt Yeshua een heel belangrijk punt duidelijk, namelijk dat er een bepaalde vorm van gelaagdheid is in de Torah. En hij maakt dit punt bewijs door een voorbeeld uit de Torah aan te halen. Hij zegt, er zijn bepaalde dingen die belangrijker zijn dan andere dingen. Toonbroden waren heilig, maar het leven van zijn manschap op dat moment had een hogere waarde, schatte hij in. En Yeshua geeft dit voorbeeld. En uit het volgende blijkt dat er een bepaalde dynamiek in de Torah zit die ruimte biedt voor een stukje genade. Voor een stukje, ja, hoger goed. En als je in de christelijke wereld zegt, genade of wet, dan heeft men de neiging om te zeggen dat die haaks op elkaar staan. Dus of de wet of het is de genade, één van de twee. Maar ik zou zeggen, de genade is een onderdeel van de wet. Het zit al ingebakken in de Torah. Er bestond toch al de mogelijkheid van vergeving tot zonde? Een lammetje kon gestart worden, of een duif als men gezondigd had. Dat zag er natuurlijk allemaal uit naar het offer dat Yeshua ging brengen. Maar er was een ruimte voor genade. Dat zat al ingebakken in de instructie in de Torah van God. Het hogere doel. Dus als we op een gegeven moment iets lezen in de Torah. wat enigszins moeilijk is, moeilijk uit te leggen. of je staat voor de situatie, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Dan zijn er twee punten die we in acht kunnen nemen. Om om te gaan met een bepaalde instructie uit de Torah. En dat zijn twee instructies, twee principes die Yeshua ons heeft geleerd. Als eerste geldt als komt, een manier waarop je naar de Torah kan kijken bij een moeilijke situatie of überhaupt. Dat is een voorbeeld uit Mattheüs 12. Hij trok weer verder en kwam in een synagoge. En daar stond iemand met een verschrompelde hand. En omdat ze Yeshua wilden aanklagen, vroegen ze: Is het toegestaan op Sabbat te genezen? Was blijkbaar was dat een, een dingetje in die tijd. Mag je genezen op de Sabbat? En hij antwoordde, stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op Sabbat in een kuil. Wie van u zou niet vastgrijpen en het er weer uithalen? En is een mens niet veel meer dan een schaap? En daaruit volgt dus dat we op Sabbat goed mogen of moeten doen wanneer we voor een situatie staan, moeten we in ons achterhoofd houden dat het goed is om goed te doen. Om de sabbat, maar überhaupt. Het is goed om goed te doen. Dat is wat Yeshua zegt. Hij geeft dan eens antwoord op de vraag direct, maar hij pareert het met een tegenvraag. En daar hadden we het volgens mij vorige week over. Als je een vraag stelt, heet een tegenvraag, dan zijn ze even verslag. Dus dat is niet heel slim. Dus we moeten ons in ons achterhoofd houden, is het goed om dit te doen? Dat is wat Yeshua zich afvroeg. En als tweede, het tweede principe dat Yeshua ...gebruikt op het moment dat de fariseeën hem vragen stellen of als hij de wet aan het uitleggen is. dan staat in Matthäus 23, vers 23, dat is een van mijn favoriete versen uit, uit het Nieuwe Testament. Benen jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars? Jullie geven tiende van de munt, dille en komijn, maar voor de onachtzame, wat zware weegt in de Torah... ...namelijk recht, bomhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Dit punt is een interessant punt dus van Yeshua. Want deze schriftgeleerden, ik krijg de indruk dat zij zich keurig aan de fysieke voorschriften uit de Torah hielden. Ik denk dat ze daar eigenlijk heel sterk in waren. En toch was Yeshua niet bespreken over deze mensen. En dat kwam omdat ze de zwaardere zaken van de Torah, die hadden ze bovenboord gezet. Justice, mercy en faith. Goedheid, geloof en genade. De drie G's gerechtigheid, goedheid en geloof. André had het in het openingsgebed ook over we willen voor gerechtigheid in de wereld. En het is belangrijk op het moment dat we de Torah gaan uitleggen en gaan toepassen dat we gerechtigheid meenemen in onze overweging. Goedheid en geloof. Een mechanisme wat Yeshua toepast op het moment dat de Torah uitgelegd gaat worden. Het gaat om een motivatie waarom je iets doet. Het gaat om het afwegen van een bepaald belang. Dat is de dynamiek in de Torah. En daarom wordt er ook zo vaak gediscussieerd over de uitleg van een bepaald vers in de Torah. Omdat de dynamiek in de Torah bestaat. Hij ziet het zo, hij ziet het zus, hij laat dit belangswaarde wegen, hij laat dat belangswaarde wegen. En op die manier is het misschien wel zo zwart-wit als dat men denkt. Want er is een bepaalde dimensie, een bepaalde dynamiek in de Torah. Daarom was er zo dus die strijd in de discussies, zou ik zeggen. Wat ik wil gaan doen is ik wil gaan kijken naar twee willekeurige versen uit de Torah en ik wil het principe van gerechtigheid, goedheid en geloof de zwaardere zaken van de Torah die wil ik in dat verband naar die bepaalde wetten kijken om te kijken wat wij ervan kunnen leren en met dat idee van goedheid en goed doen in ons achterhoofd dan ga ik kijken naar twee versen uit de Torah en dan toe te passen uit te leggen op de manier zoals je sure dat in ieder geval hier bij de schriftgeleerden en bij het volk onderwezen op die wijze. Twee versen. Het eerste vers staat in Deuteronomium. Het volgende kan zich voordoen: Iemand heeft een vrouw getrouwd. maar om een of andere reden is hij ontevreden over haar. Hij schrijft een scheidingsbrief. die hij haar bij vertrek aan haar meegeeft. Dat is het eerste vers wat ik wil gaan onderzoeken. En het tweede vers is Exodus 22. Als je geld leent aan iemand van mijn volk. die armoede leidt, gedraag je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem. Dus we gaan ons eerst ons focussen op 24 plus 1. Het volgende kan zich voordoen, iemand heeft een vrouw getrouwd, maar om een of andere reden is hij ontevreden over haar. Hij schrijft een scheidingsbrief die hij haar bij vertrek aan haar meegeeft. De vraag om over na te denken, is dit een goede of een slechte wet? Misschien een beetje een raar vraag? Ik ga het antwoord niet geven, We moet zelf het antwoord bedenken. Het is In ieder geval is het een praktische wet. Zonder meer, een praktische wet. Mag je om een willekeurige reden je vrouw afstoten? Of zoals we vandaag in modern Nederland zouden zeggen, ja, we zijn met elkaar gegroeid. Mag je dan op grond daarvan iemand wegsturen? En dat is eigenlijk wat hier wordt een schuinstbief voor gegeven. En de fariseeën kenden dit vers en ze gebruikten dit omdat dit vers toch ja, misschien wat is om Yeshua op de proef te stellen. Ze wilden wel eens het fijne van weten. Kijken of ze hem konden betrappen op iets wat misschien niet goed was in hun visie. Dus de fariseeën zaten met deze vraag, kwamen ze naar Yeshua toe en daar gaan we over lezen. Nadat Yeshua deze reden had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote Massas volgden hem en hij genas hem ter plekken. Toen kwamen er fariseeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: Mag een man zijn vrouw om een willekeurige reden verstoten? Ik kan me voorstellen op het moment dat deze vraag gesteld wordt, dat er een spanning en een stilte viel in de ruimte waar ze waren. Want ze zeggen: Ja, inderdaad, mag dat? wat gaat Yeshua zeggen? Dat jij zijn en kon horen vallen op dat moment. Yeshua zei: U heeft toch gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan een vrouw, aan zijn vrouw. En die twee zullen één vlees worden, dat staat in Genesis. Ze zijn er niet langer twee, maar één, en wat God verbonden heeft, dat mag een mens niet scheiden. Dat staat er in Genesis, dat zijn de woorden van Yeshua. Toen vroegen ze hem, ja, maar waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo alsnog te verstoten? Hij antwoordde ja, omdat u harteloos en koppig bent. En daarom heeft Mozes het u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is vanaf het begin dus niet zo geweest. In de tijd van Genesis in ieder geval. Volgens mij waren de Fariseeën niet precies geïnteresseerd in de visie van Yeshua omtrent het huwelijk en om de echtscheiding. Maar ze wilden dus in de problemen krijgen. Want ik denk dat de Fariseeën heus wel op de hoogte waren van het principe dat wat God samenvoegt, dat die twee één vlees zijn. Dat dat één vlees is en wat God samenvoegt, ja dat moet een mens toch niet scheiden. Ik denk dat ze redelijke wijs hadden kunnen weten dat dat het principe is dat God nastreeft. Ze wisten van deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid af in de Torah. En ze probeerden Yeshua daarmee op de proef te stellen. En Yeshua geeft dit antwoord. Het blijkt dus dat Mozes het heeft toegestaan om een vrouw te scheiden. Er staat niet dat deze wet van ja wegkomt. Het staat niet vermeld. Als je het hoofdstuk leest, Deuteronom 24 en de hoofdstuk daarvoor. daar staan diverse bepalingen en regels. Er staat niet per se: dit zijn instructies van Jaweh of Jaweh spreekt of zus en zo. Het zijn eigenlijk de woorden van Mozes op dat moment. Mozes geeft hier richtlijnen en instructies voor het volk. Hij staat het toe, maar keurt het niet per se goed. Maar hij staat het wel toe. Je zou het kunnen vergelijken met Kaan en Abel. God blijkbaar heeft het toegestaan dat Cain Abel vermoordde. Maar zonder meer keurde hij het natuurlijk niet goed. En op die manier denk ik dat Mozes ook deze wet gegeven heeft. Ja, dat ook maar overgesprekend. Ga je zelf niet echt breken? Dat klopt, maar echt breken, dat is een ander stukje dan wat hier staat. Want hier staat dat je om een willekeurige reden je vrouw weg kan sturen. Als je echt breekt, dan is er geen sprake van een willekeurige reden. Dan is er sprake van grove overtreding, wat eigenlijk, de doodstraf volgens de regels als gevolg zou hebben. De wet van Jawe is er voor de mens uiteindelijk. Ik denk dat Jawe niet de directe auteur was van deze specifieke regel, maar Mozes heeft het toegestaan, omdat hij had het mandaat van God gekregen om regels op te stellen voor Israël. Hij was de leider van het volk. Hij moest het volk op mandaat, het mandaat van Yahweh naar het beloofde land nemen. En Mozes, die was elke dag stond hij tussen het volk om recht te spreken. Hij was de rechter in Israël. En hij heeft regelmatig mensen voor zich gehad die stonden te ruzie, Man en vrouw, hij, deed, zij, zus, als kleine kinderen ze aan vechten op een gegeven moment. En Mozes ziet dat aan en denkt van dit is een ramp. Het blijkt dat zowel de man of de vrouw of allebei niet bereid is geweest om toenadering te zoeken. Om water bij de wijn te leggen. He, zoals ze zeggen, we groeien uit elkaar. Dan zou je kunnen zeggen, nou misschien kan je ook weer naar elkaar toe groeien. Dat lijkt een bepaalde logica. Maar Mozes constateert op een gegeven moment... Dat hart is zo hard van die mensen. Ze willen het niet meer proberen. Weet je wat? Hier moeten we wat aan doen. Die kinderen zitten elke dag met geruzie om hun oren. Dat kan niet de bedoeling geweest zijn. Ze moeten al 40 jaar moeten ze nog op weg in de wildernis. Mozes kan niet verdragen om dat 40 jaar lang te moeten accepteren. Hij zegt: Weet je wat? Als het zo doorgaat en als jullie dan toch maar ze nodig van elkaar af willen, doe het dan maar in vredesnaam. Maar, het was vanaf het begin niet zo. Het was vanwege de hardheid van de harten. En op het moment dat die echtscheidingsbrief getekend wordt, en Mozes staat er toe, op dat moment wordt er geen zonde gepleegd, de zonde is al lang gepleegd, de zonde is al gepleegd op het moment dat je niet voor je vrouw gezorgd hebt, dat er geen liefde was, dat je niet meer bereid was om elkaar te vergeven. Dat is waar de plank misgegaan is, dat is waar je misgeslagen hebt. De Torah betekent tot het doel komen en het doel van een huwelijk is het uiteraard dat je een samen veel jaren zult hebben, dat is het doel van een huwelijk. Dus op het moment dat je daar niet bereid bent voor om water bij de wijn te doen of elkaar tegemoet te komen, dan is de zonde al gepleegd en dan is het puur een formalisatie door je vrouw met een schuilbrief weg te sturen. Dus Mozes heeft het manier toegestaan om misschien wel erger te voorkomen. Je kan het vergelijken, dus misschien, wat, misschien wat, gaat het misschien wat ver, maar met het legaliseren van drugs of het legaliseren van abortus. Je kan daarmee mogelijk kwaad erger voorkomen. Als je leest over, in, zeker in Zuid-Amerika of in Mexico, de drugshandelaren, de gangshootings die er zijn, alles gaat in het criminele circuit en je hoort van losse vlodders die omstanders die in de buurt zijn toevallig getroffen worden. Kinderen die daardoor overleden zijn, doordat verdwaalde kogels een kind het leven hebben genomen omdat het drugsgebruik zo in het criminele omgeving zit. Het zou zomaar kunnen zijn dat door het legaliseren van een deel van, de drugs en van het drugsprobleem, dat je daar verdere schade kan beperken. Wij kunnen het goedkeuren het drugsgebruik en abortus, en dat zijn afschuwelijke dingen. Maar mogelijk kan je er wel erger mee voorkomen. En ik denk dat dat het hele idee was van Mozes. We beperken de schade door die scheidbrief nu maar op te stellen. Ik denk dat Mozes een hele pragmatische man was. 4 miljoen mensen maximaal 40 jaar lang in de woestenij. Je wordt heel pragmatisch na verloop van tijd. Dus daarom, het kwaad is al geschiet. En Mozes heeft op die manier toegestaan. En ik denk, op het moment dat Mozes dat deed, toen heeft hij ook de belangen afgewogen. He, wat zijn de belangen, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. En hij past als het ware die drie G's van goedheid, gerechtigheid en geloof, die past hij toe. Hij past die dynamiek toe die er in de Torah bestaat. En Mozes, denk ik ook, dat had het mandaat om dat ook te doen. Dus dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld... En dat staat in Exodus 22, we hadden het net al even gelezen. Er staat, als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede leidt, gedraag je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem. Ik hoor mensen vaak zeggen dat er in de Bijbel staat dat je geen rente in rekening mag brengen. En ik weet dat in de islamitische wereld er ook een taboe heerst op rente. Je kan, als je islamitisch bent, dan is het zelfs mogelijk in sommige landen een hypotheek af te sluiten, zonder dat je daarvoor rente moet betalen. Ja, dat is toch een, uh, een ideaal situatie zou je zijn. Je leent geld en je betaalt geen rente op je hypotheek, maar goed, ze moeten natuurlijk ook een boterham verdienen. Dus in plaats van rente in rekening te brengen, hebben ze, noemen ze het een service charge of een jaarlijkse behandelingskosten, of wat dan ook, die min of meer even hoog is als de rente die je anders zou betalen bij een christelijke bank of een wereldse bank of wat dan ook. Dit is een beetje een kromme gedachtegang van uh, in, in die religie denk ik. Want je houdt elkaar een beetje voor de gek door wel de vier te betalen maar geen rente. Hè? Wie houdt je voor de gek? Want is rente verkeerd? Rente is het een vergoeding geven voor kapitaal dat beschikbaar gesteld is. Dat is wat rente is. Hè? Iemand leent je. Je leent iemand een som geld. Hij betaalt het terug. Hij geeft een klein beetje extra terug. En die extra dat noemen ze rente. En die rente die dient twee doelen. Er zijn twee redenen, minstens twee redenen, maar in ieder geval twee goede redenen om rente in rekening te brengen. Als eerste geldt rente als een compensatie voor inflatie. Misschien. U kent, weet wat het is. Stelt u voor, u hebt 100.000 euro op uw bankrekening staan. Dit is geen afschrift van mijn bankrekening, kan ik u verklappen. En stel je voor, met die 100.000 euro ga je een, wil je een appartement kopen in Florida. 100.000 dollar. Dat kan je daar kopen in Florida, Zuid-Amerika. Nou, mooi. Ondertussen komt een van je kinderen naar je toe en die zegt: Papa, ik zit in geldnoten of wat dan ook, of ik wil ook een huis kopen of wat dan ook. Ik heb even tijdelijk extra geld nodig. Mag ik die 100.000 euro van je lenen? Nou, ja, goed, ja. Als een kind om een vis vraagt, geef je hem ook geen schorpioen. Dus ...die vader die geeft hem die 100.000 euro en dan Ik heb het wel volgend jaar, dan wil ik het terug hebben. Dus we zijn inmiddels zijn we een jaar verder en. Deze, hij krijgt 100.000 euro terug van, van zijn zoon, van wie het geld ook maar uitgeleend heeft. Maar ondertussen gaat de inflatie gaat helaas wel gewoon door. Dus dat zien we, dat huis is ineens 103.000 euro waard. Eigenlijk de huizen stijgen nog veel harder momenteel dan de inflatie, dus 110.000 euro zou het waarschijnlijk beter zijn geweest. Dus dat betekent dat ineens dat huis dat vader wilde kopen kon het niet meer betalen, of hij is een tekort omdat hij het geld uitgeleend heeft. Dus om dat stukje verlies, die 3.000 euro in dit geval, te compenseren, breng je rente in rekening. Dus een compensatie voor geldontwaarding, compensatie voor inflatie. Dat is het doel, eerste doel van de rente: het compenseren van verlies als gevolg van inflatie. Het tweede doel van de rente is: het is een compensatie voor het feit dat je het risico loopt dat je je geld nooit meer terugkrijgt. Hoe langer de periode je geld uitleent aan iemand, hoe groter de kans wordt dat iemand het niet meer kan terugbetalen. Een bank die verstrekt geld, verstrekt een lening, die moeten daar ook rekening mee houden. En daar is denk ik ook niks mis mee. Stel je voor, een L is een lening en een bank heeft op een gegeven moment 100 leningen verstrekt aan willekeurige mensen. De bank heeft, doordat ze al jarenlang in deze business zitten, hebben ze statistisch kunnen onderzoeken dat van elke 100 leningen die verstrekt worden, er eentje niet terugbetaald kan worden? Dus iedereen betaalt keurig netjes terug, maar er is er altijd één die op een of andere manier zijn geld niet kan terugbetalen. Misschien is hij wel overleden, kan of hij heeft verkanseld aan dit of dat. Hoe dan ook, de bank zal altijd moeten rekening houden met het verlies van één van deze 100 leningen die niet terug gaat komen. Stelt u voor. Een bank verstrekt op een gegeven moment 500 leningen aan diverse mensen. gemiddelde waarde van de lening is 20.000 euro. Dus in totaal heeft de bank 10 miljoen euro uitstaan op mensen die geld geleend hebben van de bank. 10 miljoen euro. is de totale waarde van al die 500 leningen, hè, fictief is dit allemaal, uitgezet heeft. De bank heeft op basis van de geschiedenis kunnen bepalen dat voor elke 100 leningen er eentje niet terugbetaald kan worden. Dus in dit geval weten ze van deze 500 leningen zullen er 5 niet terugbetaald gaan worden. Een lening is 20.000 euro groot. 5 keer 20.000 euro is 100.000 euro. Dus als een bank 500 leningen gaat verstrekken weten ze van tevoren al dat ze sowieso 100.000 euro gaan verliezen. Dat staat al vast. dat ze dat gaan verliezen. Dus wat doet een bank? Je zegt van ja, dat is natuurlijk een onwenselijke situatie als je geld verliest en uiteindelijk de bank dus op lange termijn failliet gaat, betekent dat de spaarders hun geld kwijtraken en dat er een bankenrun ontstaat en feitelijk een hele economie ten onder kan gaan. Dus dat is iets wat we absoluut niet willen. Dus wat doet een bank? Je zegt oké, okay, op die totale lening ga ik 100.000 euro verliezen, dus om dat verlies te compenseren breng ik elke lening een klein beetje in rente. Het verlies is 100.000 euro. En ze zijn 500 leningen afgesloten. Iedereen moet dan een klein beetje, dus 20, 200 euro, uh, in rekening brengen. om dat verlies te gaan compenseren. wat een bank gaat leiden. 200 euro op 20.000 euro is 1%. Dus je wordt sowieso 1% in rekening gebracht. om het verlies van andere mensen. of van één persoon van die 100 te compenseren. Als dat niet gebeurt, dan gaat een bank op termijn failliet. En dan heb je een, echt een heel groot probleem. Dat hebben we gezien in 2008 in de crisis dus dat willen we niet hebben en daarom denk ik ook dat rente op zich ook helemaal niet zo verkeerd is Yeshua refereert ook naar de rente zoals we weten een heel bekend voorbeeld staat in Matthäus 25 dat het misschien leuk is om het gewoon te gaan lezen nou ja, als hij een vergelijking maakte over het Koninkrijk van God en hij zei of het zal zijn als met een man die op reis ging zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hem in beheer gaf aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talenten ontvangen had op weg om met handel mee te drijven en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen, er twee bij. En degene die hij één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na een lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg een rekenschap. Nou, degene die vijf talenten had ontvangen kwam naar hem toe en overhandde hem nog vijf talenten met de woorden erbij, Heer, je hebt mij vijf talenten in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb de vijf talenten bij te dienen. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom in het feestmaal van je Heer. Ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei Heer. Je hebt mijn twee talenten in beheer gegeven. Ik zie, ik heb er twee pijvering in voor u. Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. En omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees jij, ook jij welkom in het feestmaal van de Heer. Van je Heer. Nu kwam dan degene die één talent gevangen had naar hem toe en hij zei, Heer, ik wist van u dat u een streng persoon bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en u oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier heeft u het terug. En zijn heer antwoordde, je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en oogst waar ik niet geplant heb. Had mij geld bij de bank in bewaring gegeven. Dan zou ik bij mijn terugkomst, mijn kapitaal, met de rente, hebben terug ontvangen. Met andere woorden, natuurlijk is deze heer zeer teleurgesteld in hem, want niet alleen heeft zijn geld niks extra opgebracht, hij heeft bovendien te lijden gehad onder, wat we net hebben gezien, inflatie. Het feit dat hij nou, na zijn terugkomst dat één talent is minder geld waard dan dat het een jaar geleden of een paar jaar geleden was. Dus deze Heer is uiteraard zeer, zeer teleurgesteld en Yeshua zegt, hè, en vanuit gaan dat Yeshua de Heer is in deze vergelijking, dat het geld beter naar de bank kunnen brengen. En als Yeshua zegt, het is beter om je geld naar de bank te brengen om rente te trekken, is dat voor mij een voldoende bewijs of ondersteuning om te zeggen van ja, er is op zich niks mis met het begrip rente. Yeshua zegt zelf, had je beter naar de bank kunnen brengen, had je minder rente gehad. Nou goed, en we zien wat er gebeurd is rente werden afgepakt van de andere mensen. Dus daarmee denk ik te kunnen laten zien dat rente wel degelijk iets is wat acceptabel is in Gods woord. Maar wat staat er in Exodus 22? Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede leidt gedraag je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem. En natuurlijk zit het grote verschil daarin dat hier gesproken wordt over armoede. Als iemand uit armoede geld moet lenen om voedsel te kopen of om eten of kleren, voor de kinderen, voor zichzelf. Dan moet je je niet gedragen als een geldschieter. Dan moet je je niet gedragen als een bank. Want een bank moet altijd rente in rekening brengen. En ik denk namelijk dat het ligt aan hetgene van mijn volk, in plaats van de armoede. Gaat omdat het gaat erom dat het iemand van zijn eigen volk is. Daar gaat het ook om, maar het gaat evengoed ook om de armoede. Want, gaan we gaan straks straks het zien. Ik ben nog niet klaar met het betoog, ik komt het straks nog op terug. Uh, en inderdaad, je hebt gelijk, want je mag aan de buitenlandse staten inderdaad wel degelijk uh, rente in rekening brengen, maar binnen Gods volk niet. goed, dat is net even een ander onderwerp, want op het moment dat je binnen de kader van Gods Koninkrijk zit, en iedereen die daarvoor heeft opgetekend en een deel uitmaakt van het verbond, daarin zeg ja, maar daar mag hier geen armoede überhaupt zijn. En als dat er al is, dan mag je zonder geen rente in rekening brengen, omdat je te maken hebt inderdaad met iemand die in hetzelfde verbond leeft als, als jij zelf. En inderdaad, de buitenlander heeft niks met de wetten van Israël te maken, en daar gelden natuurlijk dan andere principes voor. Evengoed, en daar gaan we nu komen, lijkt er dat, een, dat er ook de principes van goedheid, gerechtigheid en geloof ook op dit vers van toepassing kunnen zijn. Dat gaan we straks lezen. Maar dit woord in ieder geval nog voordat we verder gaan. Dat rente, het Hebreeuwse woord daarvan is nasak, strom 5392. En dat betekent zoiets als het bijten van een slang of het onderdrukken van iemand. Of iemand steken. De Statenvertalen gebruikt altijd het woord anders, die gebruikt boeken. En tussen boeken en rente zit eigenlijk nog wel een klein een nuanceverschil. Namelijk dat een boeken een onredelijke vorm van rente is. Dus boekenrente is per definitie eigenlijk minder goed dan rente. Want boekenrente is iets: je gaat naar een pandjesbaas toe, hè, je legt je horloge weg of wat dan ook, heb je hebt geld zo hard nodig. Je gaat alleen naar een pandjesbaas toe, als niemand anders bereid is om jouw geld uit te leven. En als je in die situatie bevindt, dan kan iemand daar misbruik van maken. In principe mag je natuurlijk uh, iemand een bepaalde re rente in rekening brengen. In dit land hè, mag je rente in rekening brengen. Het is misschien wel gekapt op een bepaald percentage of iets. Maar ik weet uh, van uh, pandjesbazen die tot 25% in rente hebben in rekening hebben gebracht. Maar ze zeggen ook van ja, kans is ook dat we niet terugbetalen. Er zit een hoog risicoprofiel op. Maar even goed geld als je aanklopt bij een pandjesbaas om geld op te halen, betekent dat de nood zo hoog is dat deze man bereid is waarschijnlijk om alles in pand af te geven. Zo'n zijn kleren of wat dan ook, omdat hij geen keuze heeft. En als je dat weet als pandjesbaas, dat hij geen keuze heeft, dan kan je eigenlijk elk bedrag in rekening brengen, omdat hij geen andere keuze heeft. Hij komt naar jou toe omdat je geen andere keuze hebt. En dan ben je aan het woekeren. En dat is eigenlijk wat hier staat. Als iemand in armoede leeft, ga er dan geen misbruik van maken. Dat ze zeggen: oké, okay, het verpand jouw spullen en dit en er ook bij hebben, en de rente is dit en dat. Je mag dan geen woeker in rekening brengen. Dus als. Een broeder naar je toe komt, of een volksgenoot of een geloofsgenoot. en hij komt en zegt: van, Ik wil samen met jou een bedrijf beginnen. of ik wil een bedrijf beginnen. kan je me geld lenen. dan is het prima om daar een marktconforme rente voor te vragen. overeenkomstig het risico dat je gaat lopen met het opstellen van zo'n bedrijf. Maar het is anders als je moet voorzien in drinken en in kleding. Dus ook hier moet je eens dus afwegen. Wat is, waarom heeft iemand dat geld nodig? Is het uit zijn armoede of is het uit zijn feit dat hij zijn kapitaal wil verrijken? Dat, zijn dus, dat is dus een nuanceverschil bij het in rekening brengen van rente. Nu gaan we lezen hoe dit zich in de praktijk heeft uitgepakt. En wat de zwaardere zaken zijn omtrent deze regel. Wat de gewichtigere zaken zijn van het raam. Gerechtigheid, goedheid en geloof. En dat lezen we in Nehemia 5. Een prachtig mooi hoofdstuk. Het is een tijd dat... Het Joodse volk terugkeert uit het Bondschap 70 jaar terug en ze zijn begonnen met de bouw van de muren en van de tempel en het vlot allemaal niet zo en er ontstaat natuurlijk na verloop van tijd weer ellende. Het is niet anders. De bevolking en vooral de vrouwen beklaagden zich luid over het aantal van hun Joodse volksgenoten. Sommigen zeiden we hebben veel zonen en dochters en daarom willen we graan. Eerste levensbehoeften. Anders gaan we dood. Andere zijde, we hebben onze akkers, wijngaarden en huizen in onderpand gegeven om graan te kopen nu er honger heerst. Op zich is dat nog niet eens verkeerd. Je mag namelijk iemands akker in onderpand nemen als jij je schulden niet kan betalen. Dat is in principe, dat staat in de Wittekus. Maar uiteindelijk, aan het eind van de 50 jaar, moet het weer terugkomen naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat is het Jubeljaar. Maar je mag wel degelijk een akker of een wijngaard of een huis in onderpand nemen. Weer anderen zeiden, we hebben onze akkers en wijngaarden moeten belenen om de belasting aan de koning te kunnen betalen. En nu onze akkers en wijngaarden in het bezit van anderen zijn, dus dat is nog een stapje verder, moeten we zelfs onze zonen en dochters als slaven verkopen. Dat mag dus niet. Hier wordt de traan van God wel degelijk overtreden. Iemand kan zich in Israël wel als slaaf verpanden, Dus dat je zegt, van, ik kan mijn schulden niet meer betalen, ik ga bij jou in dienst. Maar je mag nooit jezelf als slaaf of iemand als slaaf verkopen. Ja, we zegt het volk dat ik uit Egypte heb weggeleid, behoort mij toe. Israëlieten kunnen dus niet als slaaf verkocht worden. En dat gebeurt hier dus wel. En dat mag dus absoluut niet. Grote overtreding. Sommige van onze dochters zijn als slaaf in. staan machteloos. He, ze doen hun beklacht bij Nehemia, maar we zijn toch van hetzelfde vlees, He, de volksgenoot. Onze kinderen zijn niet minder dan die van hen. En ik werd moedend toen ik hun klachten en de aangedragen feiten hoorde. Ik ging bij mezelf te raden en besloot de vooraanstaande burgers en de bestuurders ter verantwoording te roepen. Ik verweet hem dat zij rente van hun volksgenoten verlangden. In, grote, in een grote vergadering die ik met het oog op hun gedrag bijeen had geroepen, zei ik tegen hen, voor zover het ons mogelijk was, hebben wij de Joodse volksgenoten, die zich aan vreemden hadden moeten verkopen, teruggekocht. En nu moeten we zelfs vrijkopen die door u worden verkocht. Dat mag dus niet. Ze zwegen en ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Ik vervolgde, wat u doet is niet goed heb toch bij alles wat u doet ontzag voor onze God. Anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke volken op de hals. Dat is al eerder gebeurd. En dan komt het in vers 10. Daar gaat het om. Ook ik, mijn broers en mijn mannen hebben geld en graan uitgeleend. Laten we nu deze schuld kwijtschelden. Geef hem daarom vandaag de akkers terug, de wijngaarden, de lijkbomen en de huizen... En scheld de rente kwijt van het geld en het graal, de wijn en de olie die u aan hem hebt geleend. En toen zeiden ze, we zullen alles teruggeven en niets meer vorderen, we zullen doen wat u zegt. En in de aanwezigheid van de priesters die ik had laten komen, liet ik hen zweren dat ze hun woord zouden houden. Vervolgens schudde ik, ik de plooi van mijn mantel uit en zei, zo zal God iedereen uitschoorden die zich niet aan deze afspraak houdt. Alle aanwezigen riepen Amen en ze loofden Yahweh. Iedereen kon zijn belofte na. Overigens heb ik in het twaalf jaar dat ik vanaf dat ik door de koning als gouverneur van Judea was aangesteld nog het twintigste tot het 32e regeringsjaar van Artaxerxes nooit een vergoeding verland voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken en mijn broers even min. En dagelijks werd er op mijn kosten alles bereid, runt. Zes van de mooiste schapen, gevogelte en om de tien dagen liet diverse wijnen in grote hoeveelheden komen. Hij was duidelijk wel een welvarend persoon. Toch heb ik nooit een goede geëist voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken, want het volk was op dat moment al zwaar genoeg belast. En dan zegt hij, mijn God reken mij ten goede aan wat ik voor dit volk gedaan heb. Maar dat gaat me met name om tien. Ook ik. Mijn broers en mijn mannen hebben geld en graam uitgeleid. We hebben er aan meegedaan. Maar laten we die schuld nu kwijtschelden. En dat principe, dat is wat zwaarder weegt in de Torah. En dat gaat om goedheid en gerechtigheid en genade. Dit is waar Matthäus 23 over spreekt. Dit is waar Yeshua over spreekt. Waar Nehemia het principe van genade en goedheid toepast op de instructies van Torah. Want Nehemia had kunnen zeggen, prima, vergeet de rente, die hoef ik niet terug te hebben, maar... De graan en de akkers en de huizen, die willen we wel terug hebben. Maar hij besluit om te zetten in een gift. En dat is wat zwaarder weegt in de Torah. En dan kan je dus zeggen, dan kan je voor God verschijnen en zeggen, Abba, rekent u mij het goede aan wat ik gedaan heb voor dit volk? Hoe fijn is het om dat te kunnen zeggen? Hoe vaak zegt u, zeg ik, Abba, rekent u niet aan wat ik steeds verkeerd doe? Dat moet ik helaas vaker zeggen dan als ik zeg, rekent u het goede aan? Hoe mooi is het als je dat vrijmoedig tegen God kan spreken, reken het mij aan wat ik gedaan heb. Dan heb je iets goeds gedaan. Als je dat kan zeggen, ik denk dat dat een fantastische ervaring moet zijn. Als je kan vragen, God rekent mij het goede aan. Dat principe van goedheid en geloof en genade passen op de Torah geeft een bepaalde dynamiek aan Gods woord. En we zien dat Yeshua gebruikt dat en hij verwijst constant weer naar het oude testament uiteraard. Nehemia, het voorbeeld van Nehemia, we geld alles kwijt. Yeshua gebruikt dat principe ook. Want hij zegt in zijn, is het de verdienst als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondags lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijf lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk beloond worden en kinderen gezegend zijn. Kinderen van de hoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees bemartig zoals je vader bemartig is. En hij refereert hier denk ik misschien wel naar het voorbeeld van Nehemia. Het zou me niet verbazen, want je greep altijd terug op de bron. Hoe mooi is het om te zeggen, Abba, rekent u mij het goede aan? In plaats van een keer te moeten zeggen, Abba, reken niet aan wat ik verkeerd gedaan heb. Ik wil eindigen met Psalm 15. Ik ga het voorlezen. Daar stelt David de vraag, wie mag een gast zijn in uw tent? En wie mag wonen op uw heilige berg? Hij, die de volmaakte weg gaat, en doet wat goed is. Wie oprecht de waarheid spreekt, hij mag wonen in uw tent. Hij doet aan praat niet mee. Hij benadert een ander niet en draait niet de spot met zijn naasten. Hij mag een gast zijn in Gods tent. Hij veracht wie geen achting waard is, maar hij eet wie ontzacht heeft voor Yahweh. Zijn eet breekt hij niet, ook al breekt het hem nadeel. Hij is gast in de tent van Yahweh. Voor een lening vraagt hij geen rente. En hij verraadt geen onschuldigen voor geld. Wie zo doet, hij komt nooit ten val. En hij mag een gast zijn in uw tent. De tent van jouw werk. En ik bid dat wij er allemaal gast van mogen worden. Amen.